5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal, VVD-kamerlid René Leegte die reageert op de boosheid die u heeft kunnen horen uit Groningen. Is het NOS-journaal met Mark Visser. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het geweld tegen de politie in het Brabantse Veen niet spontaan is gebeurd. In een persbericht spreekt het OM van een geweldsexplosie. De politie vond na de aanhouding van honderd verdachten bivakmutsen... heel zwaar vuurwerk en pepperspray. Dat versterkt het vermoeden dat de confrontatie was gepland. De Brabantse politie pakte de honderd mensen in de nacht... van maandag op dinsdag op. De jongeren staken autovrakken in brand. Toen agenten wilden ingrijpen... werden ze bekogeld met flessen en zwaar vuurwerk. Vandaag zijn 92 mensen vrijgelaten. Ze blijven wel allemaal verdachten, zegt het OM brandstichting, openlijke geweldpleging tegen de politie. En ook is er nog gevorderd dat iedereen op een gegeven moment... dus ze hebben de kans gekregen om allemaal weg te gaan. Ze hebben het beveld gekregen om weg te gaan. En daar heeft men niet tegen geluisterd. En ook daarvan worden ze bedacht. Bij een zware explosie in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut... zijn zeker vijf doden gevallen. Zo'n twintig mensen raakten gewond. Zuid-Beirut is een bolwerk van Hezbollah. In de wijk van de explosie zitten het hoofdkwartier... en commandocentrum van de beweging... Beirut is de laatste tijd vaker getroffen door terreuraanslagen. Vorige week kwam een oud-minister en lid van de oppositie... om het leven bij een bomaanslag. Libanon wordt meer en meer betrokken bij de burgeroorlog in Syrië. Hezbollah vecht daarin mee aan de kant van president Assad. Tijdens de jaarwisseling is voor zo'n 9 miljoen euro schade aangericht... aan bezittingen van particulieren, zegt het Verbond van Verzekeraars. De geschatte schade is vooralsnog een miljoen minder dan vorig jaar. Het totale schadebedrag zal veel hoger zijn... omdat nu alleen de schade aan huizen, inboedel en auto's is opgenomen. De medische kosten en de schade voor bedrijven, scholen en de overheid... is nog niet bekend. Het Verbond van Verzekeraars wil samen met het Openbaar Ministerie... proberen de schade op de daders te verhalen. Bij de Nederlands-Duitse grens zijn vanochtend langs de A1... op twee plaatsen lichaamsdelen gevonden. De eerste vondst werd gedaan door mensen die aan het werk waren... op een vrachtwagenparkeerplaats bij de Lutte. Zij schakelden de politie in. De agenten vonden daarna een paar kilometer verderop... bij Oldenzaal nog meer menselijke resten. De politie kan nog niet zeggen wat er precies gevonden is. ook is niet duidelijk of de resten van één of meer personen zijn. De Nederlandse en Duitse politie onderzoeken de vondst. Hulpverleners hebben alle 52 wetenschappers en toeristen van een schip gehaald dat in het ijs van Antarctica vastzit. Bij de Chinese helikopter is iedereen van boord gehaald en naar een Australisch schip gebracht. En met dat schip varen ze binnenkort naar Tasmanië. Naar verwachting komen ze daar over ongeveer twee weken aan.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 van zeven Paralympische sporters nu, 41 Olympische sporters. Dat is meer dan ooit in de geschiedenis van de Nederlandse wintersport. En dat terwijl we ongelooflijk streng selecteren. Dat zegt denk ik veel, in ieder geval over de laatste vier jaar. En ook minister Schippers hield een toespraak. De Olympische Winterspelen beginnen op 7 februari in het Russische Sochi. Het weer dan, hier en daar een bui. Morgen is het in de ochtend overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Smiddag spreekt even de zon door. Waarna stevige buien, soms met onweer en forse windstoten, volgen. Met 9 tot 11 graden blijft het zeer zacht. En zou er dan files staan? Wijnand Zwaan, zeg het maar. Nou, Het is er één, Lara, op de A76 van Geleen naar Heerlen... tussen Schinnen en Knopen ten Essen, drie kilometer. Er zit daar een hond op de weg, de linkerrijstrook is dicht. Ja, kan iemand die hond dan even weghalen bij deze? En straks onrust in Groningen. En niet alleen in de bodem. Blijf luisteren. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Vanaf 1 januari is nieuwshuren ook op zondag. Nieuws, sport, achtergronden en duiding. De skutraket raket kwam gisteravond om 9 uur en hier. Van Syrië tot het Binnenhof. Wat is er nou aan de hand? De gast van de dag in de studio of via de satelliet. I'm outside Nelson Mandela's house in Johannesburg. Iedere dag om 10 uur op Nederland 2. Minister Kamp moet eindelijk oog hebben voor de problemen in Groningen. Hij moet uh, vooral heel serieus het gesprek snel voeren met de betrokkenen. Dat kan niet ergens vanaf de Olympus in Den Haag. Zo, al is commissaris van de Koning in Groningen, Max van den Berg. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag. Ook voor de inwoners is de maat nu vol. De inwoners van de provincie Groningen, aardbevingen... het faillissement natuurlijk van aluminiumsmelter Aldel. Groningers maken zich grote zorgen over de toekomst van hun provincie... en het perspectief dat ze zelf hebben. En dus voeren ze vanmiddag actie op de nieuwjaarsbijeenkomst... op het provinciehuis, waar ook Max van den Berg heeft gesproken. Verslaggever Roel Pauw is daar. Roel, wat willen die actievoerders bereiken? Ik denk dat ze vooral willen bereiken dat ze gehoord worden. Er is hier een meneer die een beetje het logo is geworden van het protest. Een pet op en een drietand in zijn hand. En hij heeft ook een trommel bij zich voor de gelegenheid... om het protest nog wat kracht bij te zetten. Wat wilt u? Ik wil 400.000 euro per gezin als compensatie voor alle ellende die ons wordt aangedaan. En wat wilt u mevrouw? Ik wil veilig wonen. Want mijn huis is op vijf plaatsen gestut. Wij willen vrije keus op de woonplaats. En of je al of niet een vergoeding krijgt. Of je wel of niet je huis moet kunnen verkopen. Of je ergens anders werkt. ...wilt kunnen krijgen, want je, kan, je zit gevangen hier in een stenen hut... ...en hier is ook een grote ploeg mensen die bijvoorbeeld heel erg werkloos geworden zijn... ...met alles eromheen. Stel, die krijgen ergens anders werk... ...ook zij kunnen niet goed weg, want ze kunnen hun huis niet verkopen. En we zouden graag willen dat er allerlei oplossingen voor komen. Nou, waarom, heeft u een, waarom heeft u een hoedje op met uh, daarop geschreven ministerie van Economische Zaken? Moet daar het heil vandaan komen? Uh, ik, ik denk dat u een kleine leesfout maakt. Uh, zaken oh, ja. hebben wij met twee kaars geschreven. Economische zakken, nou zie ik het. Ja. Uh, nou heeft de grap al verklapt voor de luisteraar. Die had nog even na kunnen denken. Uh, dus, uh, de humor blijft er wel in. Ja, dat zullen we moeten. Uh, maar hoe lang duurt dat nog, dat u erom kunt blijven lachen? Nou, we hebben al 30 jaar ellende met de NAM met name. En daaraan gekoppeld natuurlijk economische zaken. Die zich achter elkaar verschuilen. En wij hebben kennelijk een hele lange oudsdouwer, om het maar zo goed Nederlands te zeggen. Keurige mensen hier in Groningen, niet zo gauw boos te maken, behouden hun fatsoen. Toch, mevrouw? Ja, ik behoud mijn fatsoen, maar ik denk ook dat het goed is om, uh, om een beetje lawaai te maken. Ja. Want uh, ik, ik kom uit Den Haag. Ik ben dus geëmigreerd naar Groningen, maar ik woon hier al tien jaar... en ik heb de Groningers leren kennen als echte, keiharde werke, werkers... en uh, mensen die heel lang alles van alles over hun heen laten gaan. U bent maar, net even binnen geweest in het provinciehuis, ja. een bitterballetje meegenomen misschien... en u probeerde door te dringen door, tot Max van den Berg, de commissaris der, des Konings. Niet gelukt. Nou, ik, ben, ik wilde buiten blijven staan, maar we werden allemaal meegevoerd naar binnen. U woon niet eens naar binnen? Nee, ik woon niet naar binnen. En op het moment dat ik binnen was, toen dacht ik... Hé, hey, wacht eens even. Allemaal leuk aan de wijn. Allemaal in de gladde pakjes met de bommelshoentjes. En daar stond ik tussen. En ik was ineens mijn creativiteit kwijt. U vond dat u in het verkeerde gezelschap verkeerde? Ja, de leek de muur op me afkwamen. We werden daar gepamperd, een wijntje, een drankje. Maar echte dingen waar we het over willen hebben, dat gebeurde niet. ja, Dat moet dan misschien nog maar even op straat. Dat nog niet eens naar binnen. Ja, we kunnen op straat, kunnen wij wel het een en ander zo zeggen en doen. En we laten ons in ieder geval niet incorporeren door het hele zootje van bestuurders. Heeft u nog een mooie jel bedacht? Nou, dat we wel de gevangenis uit willen... De gevangenis uit. Dat zou de mooiste jal zijn, die, want u kunt zich niet voorstellen hoe wij hier leven. Wij leven in een gevangenis die op instorten staat. Ja. Serieuze woorden vanuit Groningen. Ja, dat is wel duidelijk het gevoel daar in Groningen. U hoorde een lach, maar ook een traan en langzaam aan meer boosheid. Ik praat hierover door met VVD Tweede Kamerlid René Leechten. René Leechten, goeiemiddag. Goeiemiddag. U hoort dat derde De Groningers zijn het zat. Voelen zich in de steek gelaten, horen we vandaag vanuit Groningen. In de steek gelaten door Den Haag met name. Kamp laat Groningen verrekken, zeggen ze. Begrijpt u dat gevoel? Nou ja, en ook begrijp ik door Max van den Berg zelf... die dan een feestje viert op, uh, op de Marktplein... terwijl de mensen buiten staan. Maar ik begrijp dat gevoel heel goed. Ik was de afgelopen kerstdagen bij mijn ouders die in het noorden wonen. Het is werkelijk een prachtig gebied. Maar als ik daar dan rondloop en met de vrienden van mijn ouders spreek dan hoor ik de onrust. En het probleem is dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. En dat, is, en dat begrijp ik heel goed. Mm -hmm. Nou is er dit jaar, zo blijkt vandaag, een recordhoeveelheid gas uit de grond gehaald. In Groningen zien ze van dat geld um, niet genoeg terug, zo laten ze weten. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, ik, ik weet niet helemaal of dat een terechte opmerking is. Um, um, wat ik uh, gehoord heb inderdaad, is dat een paar jaar achter elkaar... Uh, een recordhoogte aan gas is gewonnen... Mm -hmm. Dat heeft volgens mij niet zoveel te maken met koude winters... maar veel meer met het feit dat de gasprijs heel hoog is. En dat het dus aantrekkelijk is geweest om veel gas te winnen. En uh, dat we nu moeten zoeken hoe we omgaan met de aardgaswinning voor de toekomst... en uh, uh, met de aardbeving om dat te stoppen. Ja. Ja, en, en dus? Nou ja, en daarvoor uh, doet de minister Kamp al een half jaar... Uh, laat hij twaalf onderzoeken uitvoeren. En over een week of twee uh, krijgen we daarvan de resultaten. Dus dat is zeer binnenkort... En dan kunnen we ook kijken wat de echte oplossing is. En uh, wat mij betreft, wat de VVD betreft, uh, moet het gaan over drie lijnen. Dus dat de schade die ontstaat moet ruimhartig vergoed worden. Uh -huh. Nou, dat gebeurt gelukkig al. Uh, er moeten preventieve maatregelen genomen worden. En je moet kijken hoe je het uh, economische sterkte van het gebied kan versterken. Ja, En daarover, ik sprak eerder met de koning, commissaris van de koning Max van den Berg... die geeft aan dat ook met het faillissement van Aldel, de aluminiumsmelter... langzaamaan een um, nou, zeer negatief gevoel aan het ontstaan is in de provincie. Mensen hebben het gevoel dat ze en er in hun huis uh, scheuren zitten... ze dat huis niet kunnen verkopen, um, ze langzaam op zoek moeten naar een andere baan. Dat perspectief, um, zei Van den Berg, dat kunnen we eigenlijk alleen brengen door die regio een impuls te geven. Ja, Snap u dat? dat? Ja, dat, ik vind het ongelukkig wat Max van den Berg doet. Hij zegt, geef mij een miljard. Dan ga ik als Sinterklaas zorgen dat het gebied rustig is. Uh, waar het mij om gaat... Maar nou, zo dat, heeft hij het niet geformuleerd. Dus laten we even horen wat hij zegt. Luister even mee. Je kunt niet zomaar doorgaan en denken dat dit iets is... wat je van bovenaf uit Den Haag kunt regelen in dit gebied... zonder dat je ook opnieuw vertrouwen hebt gecreëerd. Laat zien dat je ze serieus neemt en maatregelen neemt... die ook werkelijk hout snijden. De mensen zijn hier uiterst realistisch en nuchter... Maar de dingen die ze vragen met elkaar, daar hebben ze nu recht op. Dat moet snel, grondig en fors gebeuren. En als dat niet het geval is, dan dreigen we in een enorme vertrouwenskloof terecht te donderen. Het heeft ook met vertrouwen te maken, meneer Leechten. Ja, en dat is wat ik ook vind dat Max van den Berg uh, aan het ondermijnen is. Hij weet net zo goed als ik dat over twee weken die onderzoeksresultaten... Maar dit, dit ligt toch niet aan Max van, van, de van den Berg? Mag ik heel even, want dit ligt toch niet aan de commissaris van de Koning? Die vraagt om aandacht voor zijn gebied. Dat moet een commissaris van de Koning toch doen? Natuurlijk, en er is ongelooflijk veel aandacht. Minister Kamp is met regelmatig Groningen. Niet om te vertellen wat er moet gebeuren, maar vooral om te luisteren waar de zorgen zitten van de bewoners. Als Kamerlid zelf ben ik met regelmatig in Groningen. Ik was anderhalf maand geleden nog bij Aldel. Mm -hmm. Om te kijken wat mogelijk was. Er zijn collega's van mij, van de Partij van de Arbeid, van de ChristenUnie, van het CDA. Yeah. Die zijn met regelmatig Groningen. Maar ja, ze, ze zijn wel failliet gegaan. Ja, en dat is, dat is natuurlijk een, een drama voor dat gebied. Mm -hmm. uh, ook, maar dat denk... is ook wat de Groningers voelen. Dat horen wij vandaag vanuit Groningen. Dat er wel veel gepraat wordt. Uh, de vraag is of er geluisterd wordt. Maar uh, dat er uiteindelijk toch gewoon een bedrijf failliet gaat daar. En dat het perspectief afneemt voor de mensen die er wonen. Ja, mijn boodschap zou ook zijn dat er zeker geluisterd wordt naar de Groningers. En dat uh, uh, alle collega's die ik ken uh, enorme betrokkenheid voelen met het gebied. Ik zelf, omdat ik er vandaan kom. Uh, andere Kamerleden die er vandaan komen, ook andere mensen gewoon vanuit de inhoud van ons vak. Mm -hmm. En wij zien de onrust. En wat we allemaal met smart op wachten is uh, de onderzoeksresultaten. Uh, zodat we kunnen kijken wat voor Groningen nou uh, oplossingen zijn voor de, voor de toekomst. Okay. Uh, Max van mij... den Berg zegt daarover, uh, ik wil u even onderbreken omdat het dan wat concreter wordt. Dan ja. hebben het ook over een getal. Geef mij inderdaad 1 miljard en kom daarmee binnen nu en twee weken. Ja, is, dat, maar, is dat haalbaar? Ja, nou, dat is natuurlijk, dan zegt Max, geeft mij een miljard alsof dat de oplossing is. Dat weet ik niet, dat weet hij ook niet. Dat vind ik dus onhandig van hem. Ja, en binnen twee weken, dat, is, dat weet hij net zo goed als ik, dat Kamp over twee weken zijn onderzoekverestaten af heeft... en met aanbevelingen komt hoe we het gaan nou, oplossen. Ja, dus met dus een beetje hij, haast zou het kunnen. Ja, dus hij wordt op zijn wenken bediend. En, en wat dan jammer is, dat hij zegt, uh, Den Haag zit op de Olympus uh, en ze moeten luisteren. Nee, wij luisteren en we komen en we doen dat zo snel mogelijk. We hebben zelfs voor Aldel, is daar uh, een spoedwet gemaakt om te kijken dat de energiekosten die zo hoog zijn, gelijk worden getrokken met uh, Duitsland. Mm. Nou, dat heeft Aldel uiteindelijk vier maanden respijt gegeven. Uh, uiteindelijk onvoldoende ook door de wereldeconomie, maar toch heeft Den Haag er alles aan gedaan om te zorgen dat Aldel uh, in ieder geval vier maanden gered is. En ook nu Goed. Uh, zijn we in de Kamer daar druk mee bezig om te kijken wat voor perspectief is, wat kunnen we nog meer doen. Want wat en kunt u vind... nog meer doen voor de mensen die bij Aldel werkten? Nou ja, het bedrijf is nu failliet. Nu is een curator aan de slag. Uh, uh, uh, en het is natuurlijk niet, als Kamerlid, heb ik niet een oplossing in de hand. Uh, anders dan dat alles wat er kan gebeuren op wet en regelgeving. om dat zo snel mogelijk beter te maken voor een perspectief van Aldel. wij dat gedaan hebben en ook zullen blijven doen. En daar gaat natuurlijk ook de, de zorg naar uit. Als je kijkt naar de, de mijnen in Limburg. nou, daar hebben de Limburgers gezegd: we moeten een nieuw perspectief. De mijnen gaan dicht. We gaan onze regio uh, ombouwen. En dat is wat je ook in Groningen zou willen zien. Dat je zegt, oké, okay, dat gas wordt minder. Een bedrijf als Hotel, de Basisindustrie gaat weg. Moet daar moeten we pakken. iets voor bedenken. Ja, we moeten met z'n allen aan de slag. En Goed. dat zou ook mijn uh, oproep zijn aan Max van den Berg. Denk constructief mee in zo'n discussie. Want daar komen we tenminste verder mee. Dan politiek te gaan hakken takken. En wie op een Olympus zit. Want dat schiet allemaal niet op. Meneer Leesden, dank u wel. Graag gedaan. Bijnand Zwaan, ik hoor graag van jou hoe het is op de weg. Ja, het, nou, het gaat heel goed op de weg, want er staan uh, vrijwel geen files, dus geen avondspits. Op de A76, daar hadden we het zo even over, van Geleen naar Heerle, daar loopt het nog wel even vast. Tussen Schinnen en Voerendaal, twee kilometer, zat daar een hondje op de weg, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Nou, dat is fijn. Sirenes en chaos na een zware explosie in een zuidelijke wijk van de Libanese hoofdstad Beirut. Zeker vijf mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Op de beelden zijn uitgebrande auto's te zien, onder andere. Het zuiden van Beirut geldt als een bolwerk van de Sjiitische Hezbollah-beweging. Journalist Daisy Moore in Beirut. Eh, Desi, er wordt gesproken over een autobom. Is daar inmiddels al meer over bekend? Ja, inderdaad zou het gaan om een autobom uh, in een jeep... die tijdens het spitsuur uh, vandaag uh, is ontploft. En dit gaat inderdaad om de zuidelijke buitwijken... die echt een uh, Hezbollah-wijk uh, is. Maar het is ook een woonwijk met restaurants en cafés. Maar dit, de, de aantal is dicht bij een politiek kantoor van Hezbollah. Uh, ze spreken nu over vijf dronen... maar de kans is best groot dat dat aantal nog kan oplopen. Nee. Dan was er afgelopen vrijdag ook een aanslag, daarbij kwam oud-minister om het leven. Heb jij het idee, wordt deze aanslag daarmee in verband gebracht? Of er een direct verband is, dat is uh, ja, moeilijk te zeggen, maar het ging vorige week om een. Prominente soenitische uh, politicus. En vandaag is het een aanslag op een symbolische plek voor Hezbollah. Een shiitische uh, club. Mm -hmm. um, de spanningen tussen de Soenieten en de shiiten hier lopen enorm op. En het geweld dus duidelijk ook. Voelen inwoners van Beirut zich nog wel veilig als die bommen overal maar kunnen afgaan? Nou ja, in toenemende mate voelen mensen zich uh, onveilig. Ook omdat deze wijken uh, heel goed beveiligd zijn. Uh, deze zomer waren er voor het eerst aanslagen in, in de zuidelijke buitenwijk uh, van Beirut. Daarna zijn er checkpoints opgezet door Hezbollah en wordt er zwaar gecontroleerd. Uh, en dat er dan alsnog zo'n uh, aanslag plaatsvindt. Ja, dat uh, betekent natuurlijk dat dit nu overal en altijd uh, kan gebeuren. En ook die van vorige week, dat was in downtown, wederom een zwaar beveiligde uh, wijk. Dus mensen beginnen zich uh, steeds meer zorgen te maken. Ja, en ondertussen is het natuurlijk ook een, een ja, band met de oorlog in Syrië. Hezbollah steunt president Assad. Heb jij het idee dat mensen ook bang zijn dat het conflict in Syrië uiteindelijk overslaat naar Libanon? Er wordt heel veel over gesproken uh, en uh, het lijkt moeilijk uh, te vermijden omdat Libanon zo verdeeld is. Libanon en Syrië hebben uh, van oudsher een heel ingewikkelde uh, relatie en er is dus uh, een deel van Libanon dat het regime van assad steunt, Hezbollah zoals je al zei... en een ander deel, het Sunnitische deel... dat er grotendeels de oppositie in Syrië steunt. En die strijd lijkt hier ook steeds verder uitgevoerd te worden. Dankjewel, Daisy moorg vanuit Beirut over de explosie. U leest daar trouwens meer over op onze website NOS. Dat geldt ook voor de redding van de mensen op het Poolschip. Het is tien minuten voor half zes. Met een Chinese helikopter zijn alle 52 wetenschappers en toeristen van dat schip gehaald, dat vastzit in het Zuidpoolijs. Dus mensen zijn overgebracht naar een Australisch schip, dat ze dan uiteindelijk naar Tasmanië zal brengen. En daarmee komt er een eind aan hun Arctische expeditie. Met een onverwachte wending op eerste kerstdag. We're in the ice, but all the well. Happy Christmas from the AAE. We zitten vast in het ijs, maar iedereen maakt het goed. Het is de boodschap die expeditieleider Chris Turney via de satelliet op Twitter plaatst. Ze volgen dezelfde vaarroute als de Australische polonderzoeker Douglas Mawson 100 jaar geleden. The science continues. Here Graham en your drilling the... De expeditieleden proberen hun onderzoek voort te zetten, terwijl ze wachten op hulp. Wat that on the horizon, Chris? That's the icebreaker coming to rescue us, look. Brilliant. Op 27 december is een eerste ijsbreker in aantocht. De poging mislukt. Het ijs is te dik en het zicht is te slecht. Here, Cape de er is genoeg eten en drinken en het schip is niet beschadigd. De stemming onder de bemanning is uitstekend. Any ships? Do pay a visit. Ook andere pogingen om het schip te bereiken mislukken. Ondanks de aanhoudende regen blijft het ijs te dik. En dus zit er niets anders op dan te wachten. En op oudjaarsavond een vrolijk lied te zingen. Zodra het weer verbetert, zal de helikopter van een Chinese ijsbreker proberen het schip te bereiken. Het team begint daarom met het aanstampen van de sneeuw. Om een helikopterplatform te maken. De Rora kan reach us. So we Ben is preparing the helipad. By getting the team to stop down in this snow and ice. So the Chinese helicopter from Snowdragon can reach us. Eerst lijkt het er nog even op dat de poging niet door kan gaan. Een deel van de evacuatieroute is onbegaanbaar. It's 5:30 on the 2nd of January. Maar vanochtend vroeg was het toch zover. The the helicopters to take us home! Thanks, everyone! Alle wetenschappers en toeristen zijn nu van boord. Onder wie een producer van de BBC? they'll either wait for the ice to dissipate. Hij vertelt dat de 22 Russische bemanningsleden nog aan boord moeten blijven. Zij moeten nog een paar weken geduld hebben. Maar there are larger vessels, and there is some speculation that there may be at least two coming to this area in the weeks to come. Zo werden ze dus uiteindelijk allemaal van het schip gehaald. Alle 52 wetenschappers op die polboot, Het Australische schip dat vastzat op de Zuidpool tussen het ijs. En zo dadelijk dan eh, praten wij u bij over eh, Albel. We hadden het al eventjes over de aluminiumsmelterij. Die is failliet gegaan. Ik heb straks een gesprek met de curator. Misschien heeft hij wel nieuws.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 Soak up the sun. Even only. Vijf minuten voor half zes is het. We luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Een verhaal dat voor de jaarwisseling speelt en dat daarna zal spelen, ook nu. We blijven de oversteek maken naar Italië, naar Europa. Bootvluchtelingen. De Italiaanse marine redde gisteren ten zuiden van Sicilië 233 bootvluchtelingen. Als ze via het eiland Lampedusa naar Italië komen... reizen ze steeds vaker door naar Duitsland. Bijvoorbeeld in Hamburg er zitten er al honderden. En de stad zit er behoorlijk mee in haar maag. Mogen ze blijven? En waar moeten ze anders heen? Correspondent Wouter Meijer zocht ze op. De Embassy of Hope staat er op het spandoek boven het erf... rond de kerk van Sankt Pauli, de ambassade van de hoop... Op het terrein staat een blokje van 10 containers. Er hangt wat was buiten. De meeste ramen zijn dichtgeplakt met papier of met doeken. Ik loop met een jonge man mee naar binnen. Daar is het tenminste lekker warm. My name is Gabriel Waar Where je you from? I'm from Ghana. I live in uh, Accra. That is the capital. Jabril komt uit Ghana. Hij woonde in de hoofdstad Accra. En nu zit hij hier. In elke container heb je een stapelbed en een losbed. Met z'n drieën deel je een kast en een wasbak. Er dus staat eten op tafel. Het is in ieder geval lekker warm er wordt hier flink gestookt. Ja, eerst zaten we in de kerk. Iedereen sliep op de vloer, maar dat werd te koud. Toen hebben ze deze containers neergezet. Hier kunnen we de winter in ieder geval doorbrengen. Ze zitten hier al een paar maanden. Iedereen komt uit Italië en daarvoor via boot naar Lampedusa. We zaten op een hele slechte boot. Toen zagen we een helikopter. We hebben gezwaaid en ze hebben ons gezien. Toen kwamen er schepen die ons naar de haven hebben gesleept. Zo hebben we de overtocht overleefd. Maar wat gaat er nu met jullie gebeuren? Ik been niet by Hey nobody, yet. So I don't really know how the situation is going to end. I don't know. Geen idee. Ze hebben ons niet verteld wat er verder gebeurt. Ze zorgen wel goed voor ons hoor, maar we hebben geen idee of we kunnen blijven. Er zijn acht zulke kerken waar de mensen in containers worden opgevangen. De Protestante kerk organiseert dat. Constance Funk is woordvoerder van de Hamburgse kerken. Waarom heeft juist Hamburg zoveel vluchtelingen uit Lampedusa? Veel vluchtelingen hebben die vraag beantwoord dat ze bijvoorbeeld in Libië Duitse arbeiders kennengelernend hebben die uit Hamburg kwamen en van Haven geschermd hebben. Veel vluchtelingen zeggen dat ze in Libië al arbeiders hebben leren kennen die over Hamburg hebben verteld dat ze graag naar een havenstad wilden, of in ieder geval naar een grote stad waar je met Engels goed terecht kan. Maar goed, ze zaten in Italië. Hè? Volgens de Europese regels moet het eerste land waar ze aankomen ze opvangen. Daar kan men in zo'n situatie niet de ogen verschließen en zeggen: Je moet terug naar Italië, maar gewoon handelen en ingrijpen. Ja, maar als ze hier zijn, dan moeten wij ze helpen. We kunnen niet zeggen: Ga maar terug naar Italië. Dus zolang ze er zijn, kunnen ze hier bij ons blijven. Maar hoe lang kan dat goed gaan? Dat wissen we ook niet. Dat is das Schwierige. Dat man ganz oft in dieser position en in de vluchtelingenarbeid einfach die oonmacht aushalten moet. We hebben geen idee. Dat geeft ons ook een gevoel van machteloosheid. Het is vaak frustrerend. Niemand weet eigenlijk waar de toekomst voor deze mensen ligt. Maar niet iedereen wil braaf in een container gaan zitten en afwachten wat er gebeurt. Vlakbij het Centraal Station staat een tent van actievoerders. Vluchtelingen geven informatie aan voorbijgangers. En een van hen is Friday Emitola uit Nigeria. Ook hij is via Lampedusa gekomen. Dus so, dat is waar ze ons om te the, the Door to Lampedusa in Italië was ja, Ze hebben ons gedwongen. Het was de enige manier om uit Libië weg te komen. De Europese landen gingen Libië bombarderen in de strijd tegen Gaddafi. Toen moesten we weg. Ons lot was verbonden met de macht van Gaddafi. Daarna heb ik twee jaar in een kamp in Italië gezeten. Twee jaar, en daar werden we ook weggestuurd. So, really, when they gave us geven, document, they made a comment. if you don't go out. Ze zeiden, hier heb je papieren en je moet nu weg. Italië wilde gewoon van ons af. Daarom ben ik naar Hamburg gegaan. Maar wil je niet liever in zo'n container wonen? Voor mij is het feit niet so Dus ik kan je niet zeggen dat ik in de container ga blijven. Nee, want dan moet je hier laten registreren, dan word je asielzoeker... en dan sturen ze je uiteindelijk weer terug naar Italië. Dat werkt niet. Ik wil hier blijven. Ik wil geen asiel. Ik wil gewoon een woning. En ik ben automonteur. Ik kan werken. Ze hebben hier toch mensen nodig? Maar we zijn hier niet voor ons plezier, zegt hij. We moesten weg uit Libië, toen moesten we weg uit Italië. Zo werkt Europa kennelijk. Dan moeten ze nu ook maar zorgen dat we hier kunnen blijven. is de wanhop van vluchtelingen in Hamburg, opgetekend door Wouter Meijer. Dit is Radio 1. Het is half zes, door naar het NOS-journaal, Mark Visser. De problemen met werkgelegenheid en aardbevingen in Noordoost-Groningen... zijn een nationale kwestie. Dat zei de Groningse commissaris van de Koning, Max van den Berg... zojuist, hier op deze zende u kon het horen in het Radio 1 journaal. Volgens Van den Berg op korte termijn zeker 1 miljard euro nodig. Van den Berg wees erop dat er naar verwachting nog 150 miljard euro... uit het Groningse veld komt. En dat de Britten de regel hanteren dat 1 gereserveerd wordt... voor herstel van schade in een wingebied. Daarom is volgens hem 1 miljard een redelijk en bescheiden bedrag.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 En het lukt Nederland niet de Europese Unie te bewegen... tot het opstellen van strengere regels voor zwaar vuurwerk. Volgens het Openbaar Ministerie probeert Nederland sinds 2011... het punt op de Europese agenda te zetten, maar het heeft nog niets opgeleverd. Andere EU-landen hebben minder te maken met schade door zwaar vuurwerk. Volgens de OM hebben ze daarom geen behoefte aan een verbod. Tot zover het belangrijkste nieuws. En ook bij mij hier in de studio is Marco Verhoeven. We gaan naar het weer, Marco. Um, we hadden het gisteren al even over, het is van alles en niks uh, op dit moment. Wat zijn jouw voorspellingen voor vanavond en morgen? Nou, het blijft in eerste instantie droog. Uh, het gaat ook eventjes uh, nou, redelijk afkoelen, minimaal rond een graad of vijf. Dat is nog uh, best wel fris als je de afgelopen nachten bekijkt. Mm -hmm. Want die verliepen nog veel zachter. Maar ja, ter vergelijking, uh, normaal is het uh, net boven het vriespunt. En normaal is het overdag vijf of zes graden. En morgen loopt de temperatuur op naar een graad of tien. Dus wat dat betreft is het gewoon veel te zacht. Ah, ja, in de loop van de nacht gaat het regenen. Die regen trekt morgenochtend weg, daarna komt de zon er af en toe bij. En misschien dat we dan een beetje fotogeniek weer krijgen. Want in de loop van de middag krijgen we felle buien. Vooral in het westen van het land. Misschien wel wat onweer erbij. Forse windvlagen ook. En de wind speelt sowieso een belangrijke rol. Zo ik te denken aan de mensen die nog gaan skiën? Hoe is het met uh, sneeuw in de Alpen bijvoorbeeld? Ja, als je hoog genoeg zit is het prima. Want uh, daar ligt uh, uh, voldoende sneeuw en daar komt ook alleen maar sneeuw bij. Uh, in de loop van vrijdag uh, valt er een klein beetje, laten we zeggen een centimeter of 10. Uh, sneeuwgrens zal dan zo tussen de 1000 en de 1500 meter liggen. Zaterdag komt er een echte storing over en dan gaat het hard uh, regenen uh, in de dalen. En die sneeuwgrens begint ook vrij hoog. In de loop van zaterdag gaat hij dan weer naar beneden, zo rond de 1000 meter komt hij weer te liggen. En vooral in het weekeinde in totaal misschien wel 20 tot 50 centimeter sneeuw. Kijk eens aan, de muziekje was op. Drie minuten over half zes is het. Zijn de Groningers de overlast door de aardgaswinning spuugzat? Onrust, dat, dat is toch niet goed, hè? Nee, is absoluut niet goed. Dit is... Ja, dat was, uh, dat was uh, niet helemaal wat wij uh, bedacht hadden. Uh, we hebben Groningers gehoord. Hier in het Radio 1 Journaal. Bij Roel Paul bijvoorbeeld, bij het provinciehuis in Groningen... vlakbij de Martini-toren... Groningen zijn boos, zijn, uh, willen geld zien, willen, we worden daar Max van den Berg al eventjes over. Dat heeft ook te maken met het economisch perspectief van de provincie Groningen. Want Max van den Berg zei het ook, bijvoorbeeld door het faillissement... van de aluminiumsmelter Aldel, lijkt het de, de druppel, de emmer, uh, aan het overlopen. Ze hebben al overlast door die aardgasboeringen... waar ze in hun ogen niets voor terugkrijgen, en nu ook de sluiting dus van Aldel. Het toont volgens de inwoners aan dat uh, Den Haag zich niets aan van de Groningse belangen. In ieder geval niet genoeg. Maar misschien is er nog hoop. Curator van Aldel onderzoekt of de metaalgieterij van het bedrijf. een maand langer open kan blijven. Hij hoopt dat dat onderdeel van het bedrijf. op deze manier aantrekkelijker blijft. voor een eventuele doorstart. Ik heb contact met de curator van Aldel, Erik Eshuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot acht u de kans dat de metaalgieterij. kan open blijven? Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. of die dan tenminste nog de hele maand januari. over zou open zou kunnen blijken, blijven en dat lijkt wel te lukken. Daar leggen we de laatste hand aan vanavond aan de berekeningen. Maar waarschijnlijk blijft die wel de maand januari open. Uh, van wie bent u afhankelijk? Nou, we moeten even kijken of het dat cashflow-matig uiteindelijk uitpakt. Cashflow-matig? Wat bedoelt u Ja, nee. ik kan natuurlijk als curator niet meer schulden maken dan er al zijn. Mm. Dus als ik uh, operaties nog ga uitvoeren, moet ik wel zeker weten... dat er daardoor meer geld binnenkomt dan dat er uitgaat. Nou, dat lijkt wel zo te zijn, maar dat, moet, dat wil ik wel zeker weten voordat ik uh, nog weer nieuwe schulden ga maken. Ja, dat en dat wordt, daar wordt vanavond aan gerekend. Nou, mm -hmm. Waarschijnlijk pakt dat wel goed uit. Uh, en dan zouden we die, de maand januari in ieder geval nog met de gieterij open blijven. En wat betekent dat als u een maand met die gieterij open kunt blijven? Wat betekent dat voor de toekomst? Nou, voor, voor, voor het andere deel, wat dus uh, vrijdag, wat morgen om 11 uur uh, s'avonds wordt stilgelegd, de elektrolyse, die. Uh, ja, daar maakt dat niks voor uit. Die, die ligt dan stil en dan wordt er niet meer gesmolten. De gieterij, daar komt dan een metaal in wat klanten dan zelf brengen. Dat gaan we dan omsmelten in de doorheen gewenste vormen. Oké. Okay. Denkt u dat u genoeg medewerking krijgt en aandacht van de regering, van de overheid? Uh, want wij krijgen het idee vandaag, uh, zo rondlopend daar in de provincie Groningen, ook in de stad Groningen, dat er veel ontevredenheid is. Uh, ongenoegen, ook bij de commissaris van de Koning is dat ongenoegen daar. Uh, we hoorden net een Tweede Kamerlid die zegt, uh, nou er is wel aandacht voor uh, de mensen in Groningen. Wat, wat uh, merkt u daarvan? Nou ja, ik ben in eerste instantie alleen maar bezig geweest om te kijken van nou, wat hebben we... en hoe moeten we het uh, in ieder geval zo, zo netjes mogelijk achterlaten. We willen het ook nog een keer weer weggaan. Uh, zijdelings heb ik meegekregen wat uh, zich in de maand december heeft afgespeeld. En het enige wat ik daarover kan zeggen, omdat ik daar natuurlijk zelf niet bij ben geweest... is dat het lijkt dat het, of het ministerie en de, en de provincie en ook uh, Groningen Seaports, wat daar in de buurt zit, en de Aldel zich in alle mogelijke bochten in december hebben gewrongen... om toch te kijken of, het, of ze tot een oplossing zouden kunnen komen. Maar geen van de uh, oplossingen die ze allemaal hebben besproken... heeft kennelijk tot het gewenste resultaat uh, geleid in die voegen... dat daar geen uh, structurele oplossing kon worden bereikt... waarover allebei, alle partijen een consensus konden bereiken. Uh -huh. Er was geen toekomst voor deze industrie ja, dat... in Groningen. Nou ja, ik, kennelijk vond de provincie dat... Uh, kennelijk vond uh, uh, het, ministerie, dat. het ministerie dat. En, en, en investeerders ook, hè? Ja. Want, ja. ja. Nou ja en, en je moet natuurlijk uh, constateren dat met de energieprijzen, met de, de elektriciteitsprijzen die ze betalen... Uh, ja, als je daar je business case op moet bouwen, ja, dan wordt het wel een moeizaam verhaal. Dat ja. blijft natuurlijk zo. En dat is natuurlijk ook voor elke er zo. Ja, en daar wordt over geklaagd dat er een groot verschil is... concurrentieverschil met Duitsland. Uh, snapt u hoe dat heeft kunnen ontstaan? Nee, nou goed, het is gewoon de energieprijs die, die anders is. Ze, ze hebben in, in Duitsland gewoon goedkopere elektriciteit dan ja. in Nederland. Maar hadden we daar niets aan kunnen doen? Want het gaat toch ook om onze industrie en, en onze elektriciteit? Ja, er wordt wel elektriciteit uit Duitsland gekocht... maar uiteindelijk moet je dat dan weer afrekenen op de grens... als je dat dan naar Nederland exporteert... Want dan zijn dat gewoon weer de Nederlandse prijzen... Uh, de, de Duitse uh, regering heeft eerder ingezet op andersoortige elektriciteit. Ja. En daardoor kan het daar nu uh, goedkoper worden. Is het daardoor nu goedkoper dan uh, in Nederland? Daar hadden dan we dan nog... iets eerder bij moeten zijn in Nederland. Met ja, die wel, maar dat is natuurlijk al een proces wat eerder is gestart. In Nederland. Ja, ja, ja, dat is niet van het laatste jaar. Even terug concreet naar de metaangieterij van Aldel. Hoeveel mensen houden hun uh, baan door het eventueel openblijven? Nou. De... Voor de korte termijn zal dat ongeveer, uh, ze zullen dat ongeveer 70 zijn... die, die dan uh, de maand januari in ieder geval werkzaam blijven. En daarna weet u nog niet? Nee. Goed. Erik Eshuis, curator van Aldel. Fijn dat u ons even te woord wilde staan zo snel. Geen punt. Dank u wel. Acht minuten over half zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik neem u mee naar een opmerkelijke moord in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Want in een hotel is het levenloze lichaam gevonden... van de voormalige veiligheidschef van Rwanda. Hij zou zijn gewurgd. Rwandese oppositie heeft meteen gezegd... dat president Kagame erachter zit. Correspondent Bram Vermeulen in Kaapstad in Zuid-Afrika. Uh, Bram, wat heeft zich daar in Johannesburg afgespeeld? Ja, het is in alle opzichten inderdaad een intrigerend verhaal. Deze voormalige spionnenbaas Patrick Karagea is rond het nieuwe jaar... naar een zeer luxueus hotel in Johannesburg gegaan voor een afspraak... Eh, waarvan zijn vrienden zeggen met een Rwandese contact... waarschijnlijk iemand die hij heel goed kende. Eh, wat zich daar vervolgens precies in die hotelkamer heeft afgespeeld. dat weten we natuurlijk niet, maar zijn dode lichaam is teruggevonden met een gezwollen nek en in de brandkast van de hotelkamer... heeft de politie vervolgens een bebloede handdoek en een touw teruggevonden... wat er dus op wijst dat die man daar is gewurgd. Wat kan je vertellen over die voormalig veiligheidschef? Nou ja, deze man die behoorde lange tijd tot uh, de vertrouwelingen van de Rwandese president Kagame... Uh, tijdens de genocide van 1994 en lang daarna stond hij heel dicht bij hem. Maar in 2005 uh, zijn deze twee in onmin met elkaar geraakt. Uh, hij is toen gearresteerd. Uh, is tot maandenlange gevangenisstraf veroordeeld... en daarna is hij direct naar Zuid-Afrika gevlucht... waar hij met een aantal uh, andere vooraanstaande Rwandese... een oppositiepartij is begonnen, tegen Kagame dus. En mm. daarmee verkoos hij een levensgevaarlijke carrière... want in de afgelopen jaren... Hebben we werkelijk een spoor van moordaanslagen gezien? Eh, niet alleen hier in Zuid-Afrika, niet alleen in Rwanda zelf, maar op het Afrikaanse continent en zelfs daarbuiten van mensen die eh, eigenlijk te kritisch waren over eh, Kagame. Dus zou je kunnen concluderen, voorzichtig, dat de Rwandese president hierachter zou kunnen zitten? Dat zou je kunnen doen. En uh, we zijn zeker niet de enigen die dat vandaag doen. Maar het is natuurlijk allemaal niet bewezen. Nee. Uh, de Rolandese ambassadeur die werd vandaag uh, daarnaar gevraagd. En die zei, ach, ook onze vijanden maken wel eens ongelukken mee. Dat was letterlijk zijn citaat. Maar het meest uh, zorgwekkende bewijs is uh, toch wel de dubbele aanslag... op uh, de medeoprichter van diezelfde oppositiepartij. Een voormalig generaal die in 2010 ook hier in Zuid-Afrika... Uh, ontsnapte aan liefst twee... Uh, aanslagen. Nou, die man liet vandaag weten dat er wat hem betreft geen twijfel over bestaat dan dat uh, president Kagame achter deze aanslagen zit. Maar ja, uh, deze president uh, heeft brede internationale steun sinds de genocide van 1994. Ook een beetje uit schuldgevoel van het Westen dat ze daar nooit wat uh, aan hebben gedaan in dat tijd. Uh, de economie van Rwanda die groeit als kool. Uh, en ook al zijn er nog wat aanwijzingen dat niet alles zuivere koffie is daar in Kigali... aanpakken van president Kagame, dat durven maar heel erg weinig leiders in, uh, in het Westen. En toch, uh, wat een verhaal Bram. Wat betekent ja. dit voor de betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Rwanda? Uh, ja, het is buitengewoon ongemakkelijk en, en niet voor het eerst. Al sinds 2010 staat die relatie onder spanning. Uh, vandaag is er natuurlijk een moordonderzoek gestart, maar eerder... Uh, werd de ambassadeur van Rwanda al op het matje geroepen... Uh, werd ook de Zuid-Afrikaanse ambassadeur vanuit Kigali teruggehaald. Zuid-Afrika zit ermee in zijn maag. Maar ja, zolang er niks keihard is uh, bewezen... op dit moment loopt er nog een rechtszaak vanwege die andere moordaanslagen... maar zolang uh, dat er niks is bewezen... blijven deze twee landen gewoon zaken met elkaar doen... op basis van wederzijds wantrouwen, zou je kunnen zeggen. Beetje te vergelijken... Uh, zoals de relatie tussen Rusland en Nederland op het moment. Bram van Meulen, dankjewel. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Meer dan de sun, het is kwart voor zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een bizar verhaal. De politie staat nog voor een raadsel als het gaat om die moord op... Rob Zweekhorst, gisteren, in Berkel en Rode De man was zijn honden aan het uitlaten om een uurtje of zeven... toen hij in koele bloeden werd vermoord, doodgeschoten. Onze verslaggever Hendrik Willem Hofs is vanmiddag daar geweest... in Berkel en Rode um, in de buurt waar de man is doodgeschoten. Henrik Willem, Wat is dat voor buurt? Ja, Berkon reis bestaat voor een groot gedeelte uit nieuwbouw. Is heel snel gegroeid hè, de afgelopen jaren. En dit is zo'n buurt die een jaar of zeven geleden is opgeleverd. Rijtjeshuizen met platte daken, donkere stenen... En ook uh, grote twee één en kapwoningen waar deze man zelf ook in woonde... met zijn vrouw en twee kinderen die naar de basisschool gaan. Een hele rustige, kinderrijke, normale buurt dus. En rond een uur of zeven gisteravond... toen was hij zijn honden dus aan het uitlaten. Toen werd hij van dichtbij, langs een muurtje... tussen twee huizenblokken, dichtbij neergeschoten. En daar staat nu uh, een paar kaarsjes, er liggen wat bloemen. En de buurtbewoners daar, die kijken met hun ramen... vanuit hun keukens eigenlijk op die, op die plek. Maar ze hadden niet direct in de gaten wat er nou precies aan de hand was. Nou, ze waren hier in de wijk nogal aan het uh, vuurwerk afsteken laat in de avond. En toen, op een gegeven moment was het rond zeven uur, kwart over zeven. Toen was het uh, vier achter elkaar dat, uh, dat we knallen hoorden. En later, toen zag mijn dochter allemaal uh, zwaailampen komen. Ja, en toen bleek dus dat het uh, heel ja. heftig was. Ja. Kennen jullie dus de man ook? Enkel van de honden uitlaten, want hij had twee honden. En dan liep hij altijd een rondje dan mee. Ja. Voor de rest ook niet. Nee. nee. Vlaggever Michael Komans als dat de collega van RTV Rijmond hier vanochtend was. Ja, die hondjes die zijn dus naar huis gerend. En hebben daarmee eigenlijk de vrouw van de man gewaarschuwd. En die heeft hem gevonden. Buurtbewoners hebben een man in zwarte kleding weg zien rennen. Maar ja, de buurt ligt dicht bij grote wegen. Die is uh, snel verdwenen. Deze, ja, ja, begrijp ik, Hendrik Willem. Mijn man was directeur personeelszaken hè, bij een grote GGZ-instelling in Noord-Holland. Is er iets bekend over het mogelijk motief? Had het iets te maken met zijn werk? Nee, eigenlijk houdt de politie alle, alle richtingen open. Uh, tuurlijk zou het met zijn merk te maken kunnen hebben. Uh, ook die GGZ-instelling een hele reorganisatie uh, doorgemaakt. Er zijn mensen ontslagen. Maar goed, dat is allemaal maar speculeren. De politie tast echt nog in het duister. Luister maar naar woordvoerder Roland Eckers. Nou, ik heb eigenlijk alleen de, de koude feiten, namelijk dat we om kwart over zeven de melding kregen van een mogelijk schietincident. Mijn collega's gingen ter plaatse en trof inderdaad een zwaar gewonde man aan die kort daarna aan zijn verwondingen is overleden. Nou, een kleine dag later hebben wij nog duizend en één vragen en we proberen nu dingen weg te strepen. We weten in ieder geval wie het is. Het is een uh, directeur van een GGZ-instelling in Noord-Holland. Een 44-jarige man die zijn hondjes uitliet. Ja, wat zou daar voor motief achter kunnen zitten... en dan op zo'n plaats in zo'n rustige nieuwbouwwijk? Ja, op dit moment weten wij het gewoon nog niet. We hebben echt geen idee. Een, uh, twintig van mijn collega's die zijn uh, begonnen aan het onderzoek. En er is natuurlijk ook heel veel forensisch onderzoek gedaan. Dus er zijn speurhonden door de straten gegaan. We hebben waar mogelijk uh, sporen veiliggesteld En vanaf daar gaan wij verder. We spreken met een heleboel getuigen. Maar het kan zomaar zijn dat ook mensen nog niet hebben gesproken. En laat die dan vooral met ons contact opnemen. Want alle hulp is hierbij welkom. Want hebt u een beeld van de man of de vrouw die hem heeft uh, neergeschoten? Er wordt gesproken over iemand met een zwarte capuchon. Ja, we weten eigenlijk alleen dat die man in het donker was gekleed. Uh, zijn gezicht bedekt zou hebben mogelijk met een capuchon of iets anders. En dat is eigenlijk uh, een van de kleine bouwstenen die we nu hebben. Maar we staan echt aan het begin van het onderzoek. En we hebben zelf nog heel veel vragen. Want uh, als je kijkt naar het huis van deze meneer... hing daar ook een grote camera die op de weg gericht was. Werd hij bedreigd? Nee, het is iets wat... Het een kan ik niet in een kausaal verbrand brengen met het andere. Het was ook een uh, gegoede buurt. Wellicht dat dat een reden is, maar... Ja, het een leidt niet tot het ander in dit geval. U houdt wat dat betreft alle mogelijkheden open... terwijl het wel echt op een afrekening lijkt. Niet iets waar je zomaar tegen loopt. Nee, u zegt het lijkt op een uh, afrekening. Nou, kijken naar nou, wat er is gebeurd, zou je dat inderdaad ook denken. Maar wij strepen op dit moment nog helemaal niks weg. We zouden gek zijn om het uh, nu een bepaalde richting op te doen uh, gaan. Uh, een uh, afrekening, zoals u het noemt. Dat... Werkgerelateerd gerelateerd misschien, uh, personeelszaken, iemand uh, die ontslagen is of wat dan ook. Nou ja, door even vrij te denken, komt u al op een aantal mogelijke motieven. Maar zo zijn er nog honderd, misschien wel duizend. En dat is waar we op dit moment voor staan, om dingen weg te strepen. Politie is druk met onderzoek dus. U hoorde verslaggever Hendrik Willem Hofs vanuit Berkel en Roderijs. Tien minuten voor zes. U heeft het kunnen horen in het Radio 1 Journaal vanmiddag live. De overdracht van de Olympische ploeg aan chef de mission, Maurits Hendricks. Nou, voor Bob de Jong is dat allemaal routine. Het is zijn vijfde Olympische Spelen, maar voor veertien atleten was het voor het eerst vanmiddag op Papendal. Daar werd, eh, ik zei het al officieel, lid van het Nederlands Olympisch Team voor de Winterspelen in Sochi. Matthijs van de Wiel was bij de teamoverdracht en hij sprak daar met twee debutanten. De Olympische sporters, zij zullen het gaan doen in Sochi. Daar is het officiële moment. De officieel teamoverdracht plaatsvonden. Maurits Hendricks, en zijn Olympisch team Nederland. Olympier, dat waren een aantal van jullie al. En een aantal zijn het geworden. Als je kijkt naar die mix, dan denk ik dat die combinatie van routiniers, maar ook debutanten... Dat dat ons team sterker maakt. Debutanten die dit voor, het eerst, dan, maken, die leks, voor kijk, het eerst meemaken. En die ook hier voor het eerst hun Olympische kleding overhandigd hebben gekregen. De debutant, Tassen met kleren. Ja, kleren. Eh, kleren. Een hele grote oranje koffer. Ja, en een klein zwart tasje en nog een grote tasje. Wat zit er allemaal in? Nou, wat ik net allemaal gepast heb. En het is een hele berg kleren. Dus uh, allemaal mooi team Nederland. Ja, je hebt het aan hè. Het ja. Olympische trainingspak. Ja. Ja, de trainingsbroek en een uh, mooi jasje. Lotte van Beek, lange baanschaatster. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat, uh, uh, ja, de eerste keer Olympische Spelen en dan krijg je nu het, uh, ja, de kledingpakket. En dan, dan wordt het eigenlijk steeds ja, realistischer eigenlijk. In het begin is het nog een beetje zo'n vaag gevoel. Van, ja, ik ga naar Olympische Spelen, ik heb me geplaatst. En het begint nu wel echt door te dringen van... Hey, ja. Kledingpakket is binnen en. je straalt er op. helemaal bij. Ja, dat is prachtig. Vanaf vandaag is het dan ook officieel een Olympisch team. Hè? Ja, ja, we zijn vanaf nu één team, Team Nederland. Hoewel dat bij de lange schaatsen natuurlijk niet echt opgaat. want dan is het toch ieder voor zijn eigen. Maar je, je bent natuurlijk niet met zo'n grote ploeg als je normaal gewend bent. En uh, ik denk dat het wel mooi is dat je, ja, dat je als Nederland dat je met z'n allen bij elkaar bent. Ja, voor mij is het mijn eerste keer. Dus de, het is ook wel fijn om uh, te horen, denk ik, van mensen die vaker zijn geweest. Van hoe het een ja. beetje. Het is werk gaat. Het is natuurlijk een heel ander soort wedstrijd. Nu uh, zijn er sporters waarvoor het genomineerd zijn, het meedoen aan de Olympische Spelen, eigenlijk al de droom is die uitkomt. Ik zie je denken: wat moet ik hierop zeggen? Nou ja, tuurlijk, het is mooi dat je meedoet. Maar je, je doet niet mee om mee te doen. Je doet mee om mee te doen voor de prijzen. En Dat is absoluut mooi. Ik heb me geplaatst en dat doel is bereikt. Maar dat is niet het einddoel. Maar niet iedereen trekt het meteen aan. Jorrit Bersma, Langebaanschaatser. Heb jij geen trainingspakken gekregen? Ja, ja, ik heb me hier in de tas. Ik zal hem zo aan niet? Ja is gepast? Ja, ik heb wel gepast. Maar dan mag je een Olympisch trainingspak aantrekken... en dan is het niet het eerste wat je wilt doen... zien hoe dat staat, dat voelen, dat ervaren. <laughs> uh, ja, dat geef ik niet zoveel om. Uh, nee. Nee. Heel nuchtig, hè? Ja, ja een mooi spul, maar... Uh... Er zijn hier mensen die stralen... omdat voor hen dit het moment is... waar ze eigenlijk het hele leven van gedroomd hebben. Onderdeel zijn van een Olympische ploeg. Naar de Spelen mogen. Nee, het is wel echt... Uh, ik wil straks echt voor een medaille gaan... En, uh... Ja, de Olympische Spelen, dat ik nu heen ga, dus nu ik een uh, Olympiër word... ja, dat is uh, ja, leuk, maar uh, ja, het, is, het gaat straks echt om de medailles. Dus uh, ik ga straks niet uh, erheen om mee te doen, maar uh, echt, om, uh, echt uh, om de prijs te gaan. Het is ook misschien wel goed om te weten dan... dat als je naar de geschiedenis kijkt van de Nederlandse topsport... dat het niet zo is dat een debutant minder kans heeft op een medaille. Die is ongeveer even groot... Dus jullie hebben allemaal straks de mogelijkheid om het waar te maken. Ja, alleen is het voor de debutanten natuurlijk wel ietsje, ietsje spannender. Matthijs van der Wiel was erbij in Papendal. U kunt er meer over lezen op onze website. Moet u even naar nos.nl. .no. Tot slot. Naar de Groningers terug. Zo'n 250 boze Groningers... hebben de nieuwjaarsreceptie van de provincie aangegrepen. U heeft het eerder kunnen horen in het Radio 1 Journaal vanmiddag. Om aandacht te vragen voor hun grieven. Er is weer meer gas uit de bodem gehaald. En huizen hebben schade opgelopen door de aardbeving. En ondertussen gaan er ook nog bedrijven failliet in de regio. En dus willen ze dat ze gehoord worden. Het is nu vooral nog een discussiebijeenkomst, zou je kunnen zeggen... op de stoep van het provinciehuis in Groningen... Mensen in gesprek, onder andere met de Kamerleden die hier ook naartoe zijn gekomen. Cheert van dekker van de Partij van de Arbeid. Staat te praten met de vrouw met de witte bouwhelm op. Waarmee ze wil laten zien dat ze in een aardbevingsgevoelig gebied woont. De vraag is alleen even hoe je dat in elkaar fietst ja. in Vlaans. Dat is het allerbelangrijkste. Het wordt wel keihard knokken. Maar ja. we hebben gezegd, hier ook gisteren in de, in de Partij van Arbeid en ook vanuit de Tweede Kamerfractie De aldaal actie die ondersteunen ja, we voor onvoorwaardelijk. B, dat bevingenrapport en alles wat eruit komt, dat moet echt goed nieuws betekenen voor de regio. Uh, want de mensen hebben daar recht op. En dat hebben we de hele tijd al geventileerd. En dat zullen we wel ja. blijven doen. Nou, Net zolang dat de... een resultaat is waar jullie... Als, als wij, als Gronings moet ik eigenlijk zeggen... Het is, uh, dat ze misschien nog steeds... Het is een schuitboudel, maar ze zorgen wel goed voor ja. ons. Dat is ja, al, dat. Dat, dat ook zo. Dat nou zijn ja, ja, gewoon de weg. dingen ook. We hebben uh, Henk dan ook verteld hoe wij wonen. Maar ben je niet bij de NAM geweest om die hele claim daar neer te leggen... En te zeggen, luister uh, eens even... We dat hebben dat nog, gaat, dat heel dat in het begin dat gedaan. En, uh, we hebben een brief geschreven nu... Uh, in ons huis te kopen aangeboden dat ze moeten overnemen. Ja. Ik vraag je tussendoor stellen? Stel je voor dat mevrouw nou heel veel moet inleveren op de verkoop van haar huis. Waar kan ze het bonnetje declareren? Ja, normaal gesproken is het zo bij afwikkelingsschade en dat soort zaken. Maar dat gaat hier heel veel verder. Want ze heeft gezegd mijn huis is onverkoopbaar. Ja. Uh, het is in, in eerste instantie moet adresseren aan de nam. Uh, en de NAM die zal echt goed voor moeten zorgen voor de mensen in het gebied. Dat hebben ze ook toegezegd. Wat kunt u eraan doen als Kamerlid? Ja, nou, we doen er al van alles aan. Maar we proberen natuurlijk alles en iedereen duidelijk te maken. Dat de NAM fatsoenlijk moet compenseren. Zodat de mensen in het gebied ook op een veilige en fatsoenlijke manier kunnen blijven wonen. Want dat willen echt oprecht uh, de meesten. Er zijn een aantal die weg willen. Ook daar uh, zou een regeling voor moeten komen. Maar eerlijk gezegd, ik ben zelf ook Groninger. Ik moet er niet aan denken uh, dat ik mijn mede-Groningers uh, zie verhuizen uh, op de plek waar ze waarschijnlijk allemaal zijn geboren. In ieder geval al uh, groot zijn geworden. En vandaar ook dat een fatsoenlijk uh, pakket uh, maatregelen moet komen voor, uh, voor de mensen in het gebied. Groningen is een windgewest, zo wordt dat beleefd. De Nederlandse staat die had, had overzeese koloniën. Groningen ligt aan zee, is een kolonie van de Staten Nederlanden. Overzee die plukte zo kaal en Groningen plukken zo kaal. Je uw commentaar grond, erop. Ja, ik, ik, nogmaals, ik, moet, ik, ik, ik, ik wil niet in termen van koloniën denken. Als ja, maar me... dat doen de mensen hier wel. Dus ja, dat begrijp uh... ik ook wel. Maar dat zijn we niet. We zijn met z'n allen trotse Groningers. En we hebben ook nog wel wat te winnen in het gebied. En dat moeten we met elkaar uh, verknokken. Dat moeten we ook uitvinden. Uh, daar moet het kabinet met Kamp... Uh, maar ook de andere, ook mijn eigen PvdA-collega's in het kabinet hoor... Mm -hmm. uh, maatregelen treffen. En ik heb, ik heb de indruk uh, dat men daar uh, mee bezig is. De vraag is even wanneer het uh, nieuws komt. Dat weet ik niet. Uh, maar desondanks is het heel goed dat die protesten of manifestaties... die hier Vinden, uh, doorgaan, zodat als iedereen weet, hier, maar ook in Nederland... wat er daadwerkelijk speelt. Want dat wordt nog wel eens onderschat, hoor. Zo. U hoorde net, de koloniën werden er zelfs bij gehaald. Groningen als windgewest, Roel, Paul. Uh, dit lijkt trouwens niet het laatste wat we van de Groningers hebben gehoord, hè? Nee, ze zijn uh, eigenlijk on ruchten geweest vandaag... en daar zal het niet bij blijven. Morgen uh, staat er alweer een demonstratie gepland bij de Aldel-fabriek... die uh, failliet is verklaard... En uh, mensen worden opgeroepen om daar ook weer met z'n allen naartoe te gaan om een uurtje of twee. Dan is er nog uh, de Facebook-actie uh, ontketend twee dagen geleden... waarin uh, initiatiefnemer Bram Reinders de Groningers oproept om uh, nou ja, hun instemming te betuigen met, uh, met, met de noodkreet. Laat Groningen niet langer uitgebuit worden. En inmiddels is uh, deze oproep 20.000 keer geliked dat in twee dagen zou ik zeggen, een behoorlijke prestatie. Dus het leeft ongelooflijk bij de Groningers... Uh, het protest tegen wat zij zien als de uitbuiting door Den Haag. Nou, En uh, je moet ook bedenken dat januari sowieso een belangrijke maand wordt. Hè? Minister Kamp van Economische Zaken komt met een hele stapel onderzoeksrapporten die, die hij uh, uh, heeft laten, uh, laten uitvoeren. Nou ja, en als de Groningers niet uh, tevreden zijn met uh, wat die rapporten opleveren... of de conclusies die uh, Kamp eruit trekt, nou, dan, dan, dan zullen ze weer de straat op gaan En uh, ze hebben al aangekondigd dat het er mogelijk wel eens wat ruiger aan toe zou kunnen gaan. Oké, okay. Roel Paul. Vanuit Groningen, vlakbij de Martini-toren. Dankjewel voor nu. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal. Ik wens u nog een hele fijne avond. En die begint natuurlijk zo dadelijk... Met uh, Thijs van der Brink met Dit is de Dag. Veel plezier. Nieuws heeft een nieuw geluid. Oliebollen, appelflappen, allemaal zelfgebakken, gebakken we mee? Nee. <laughs> dat wil je niet, Felix, echt niet. leuk. Nee? De Nieuws-PV. De kraan gaat open, ga mee met de stroom. Met Willemijn Veenhoven. Faisa, ben je een beetje in shock of is het alweer helemaal normaal dat je terug bent? En Felix Murders. Hou je vast, laat ons niet los. Nieuws heeft een nieuw geluid. Wat is hier aan de hand? De Nieuws-PV. Elke werkdag van 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. kanten.